De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag, De Sterren. Zeg, Peek. Het loopt tegen vijf. Wordt het niet in staat om die stalling dicht te gooien? <coughs> Mijn bedrijf sluit om half zes. Ja, ja, ja. Maar ik heb nou honger. Ik heb nog wel ergens een boterham. Nee, geen brood. Ik, ik heb uh, lekkere trek. Sla ik een uh, Sozijnbroodje -so voor je halen? Ja, uh, nee? Nee, dat is weer is, is zo zwaar. Liever iets uh, leger, iets, uh, eh? iets uh, licht. Iets uh, vloeibaars. Vloeibaars bijvoorbeeld. Ah, zeg het dan meteen. Je hebt gewoon trek in een borreltje. Uh, ja, nou, zoiets bijvoorbeeld. Dat zou mijn honger kunnen sturen. Ja, je hebt geen honger. Oh nee? Nee, trek in een borreltje, dat is geen honger. Als je trek hebt, heb je honger. Ik heb trek in een borreltje. Dus heb ik ook honger. In een borreltje. Weet je wat jij hebt? Een gaatje in je hoofd. Ja, onder mijn neus. En er past precies een glaasje in. Goedenamiddag allemaal. Als ik het niet gedacht alsjeblieft, dan heb je hem. verdomme gelijk. Mijn hele trek, mijn lekkere trek weg. Je schijnt het toch wel leuk te vinden, hè, eisgenijn? Ik vind het een drama. Ik lach vanwege mijn humeur. Nou, vanmorgen was je alles nogal treurig, hè? Ja, maar toen was ik mijn sokophouders kwijt. Waar ben je nou er zo vrolijk van geworden? Peek, jongen, ik heb het eindelijk gevonden. Je sokkenbouwers. Ja, wat? Nee, nee, nee. Oh ja, die Oh. Waar lagen ze dan? Wat? Je sokkenbouwers. Tussen Traster Lingerie. Toaster wat? De pinties. Ik heb het eindelijk gevonden. Daar hou ik helemaal niet van. <laughs> Pardon? Daar hou ik helemaal niet van, van die dingen erbenen. Oh, maar ik wel. Ik draag ze graag. Vind Toaster het wel goed. Wat? Dat je de panties draagt, vieserik. Harry, je het over zijn sokophouwers. Nee. Ja. U begrijpt ook niks. Ik? Nee, nee. Nee, ik begrijp niks. Van jou begrijp ik niks. Maar wat ik wel begrijp is dat sommige mensen zich spontaan van een rots naar beneden storten... nadat ze met jou gesprekken begaan. Ja, nou. maar wat heb je nou gevonden, Harry? Zijn sokophouwers. Ook. Maar ook een brokje levensgeluk. Ja, hoor. <laughs> heb het weer voor mekaar. Wat is het deze keer, half en zo? En weduwe met Poen? Nee, oude dwaas, ik heb vandaag geleerd dat je naar de sterren moet luisteren. Is dit alles? Is dit alles? Ik doe mij alleen voor niks anders. Is het eerlijk? Caruso, daar is het mee begonnen. Wereldster, een stem. Oh, je huidige koppel, ik Ja, ja, en andere hazen, zo niet gek, pa, andere hazen. Een beetje verliezen. Ik heb het over mijn sterrenbeeld. Wat de sterren vertellen, daar heb ik het over. Oh. Hier, hier, luister. Hier. Vandaag treft u een oude vriend. Deze ontmoeting heeft prettige gevolgen. Helemaal waar, woord voor woord uitgekomen. Ik heb vandaag een oude vriend tegengekomen. En die was me nog geldschuldig. Contant in het handje. Wat de mazzel zegt, hoeveel? Een kwartje. Dat had ik hem jaren geleden geleend voor de herentoiletten. Een kwart? Ja. Een... Mijn, ik sla blank. Ik, ik heb even geen azen meer. Een kwartje heb je teruggekregen en dan leg gelijk zo lot in de handen der sterren. Natuurlijk, want het gaat niet om het bedrag, maar het gaat erom dat de voorspelling is uitgekomen. Ah. Ik heb daar nooit zo op gelet, maar die sterren zijn hartstikke goed. Ja. Je hoeft je nooit meer af te vragen wat deze dag nou weer brengen nee. zal. Nooit meer onzekerheid. Nee, nee, nee, nee, nee. Je kijkt s morgens in de krant en je weet wat je die dag te wachten staat. Lekker, ja. Begrijp je, Peek? Je hebt alles in de weet van tevoren. Ja, ja, ja. En als je alles in de weet van tevoren hebt, dan kan je met een kwartje de wereld rond. Hè? Ja. hij nog een geluk in je vriend bent tegengekomen. Zeg, luister eens even, mobiel. Grote mensen geloven toch niet in die sterrentroep? Maar ik wel, hoor. Ja, ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar grote mensen niet. Het moet waar zijn. Er zijn zukke dikke boeken over geschreven. Ik heb ze vandaag zien leggen. Zo'n stapel. En hij die troep ook gekocht? Wel, nee. Ik heb ze zien leggen. Ze zijn er. Dat zegt mij genoeg. Ja, hoor haar. Als je maar gelukkig bent. Sterren voorspellen voor iedereen. Ja. Is dat zo? Ja. Zeg, moet je luisteren, Ellebo. Wat, wat staat er over mij in? Uh, wat bent u? Hongerig. Nee. Qua sterrenbeeld. Dat ik veel. Maar als er eentje tegenkomt, als je er nou eentje tegenkomt waarin een fikse alcoholische versnapering wordt verspreid, dan is dat de baan. En u, ik op. Stier. Eh, begin jij nou ook al. Stier, dat is mijn sterrenbeeld. Hm? Kijk eens wat er staat. Oh. Toch nieuwsgierig? Nee, gewoon om even te weten. Uh, stier, stier, stier. Uh, oei, oei. Stier, nee. donkere wolken. Hm? Donkere wolken aan de horizon. Er dreigt ruzie, beste stier. Oh, nou, word je bedankt. Fijn om te weten. Ja, heerlijk, hè, dat je het nou gewoon weet. Zo'n zo geruststelling. Harry, Zware van me. Uh -huh. Als je nou niet gauw maar wegkomt, dan krijg ik ruzie met jou. oh, oh, oh, oh, wat heb ik een honger. Je hebt een borreltje gedronken. Ja, dat was die honger. Wat ik heb er nou weer een stampotje bij. Wat is Toos? Trace is nog op het werk of zo. Nou oh ja, mooi is dat. Meneer, wordt het er gekookt? Meneer komt de warme hap op tafel. Je weet wat de keuken is? Ik wel, ja. Nou, ik hoop dat jij het ook weet. Ik sterf de over. Daar is de keuken. En daar is het gat van de deur. Trace, mijn lief het, Wat is er aan de hand? Niks. Wacht van alles. Nou, niet janken, Toosie. Alsjeblieft, niet janken, want dan kan ik niet tegen. Zal ik even een kopje thee gaan zetten, Trace? Nee, ik moet geen thee. Ik wil een borrel. Zo ken ik je weer. Eerst even een lekkere borrel en dan heb de keuken in. En gaat u alstublieft weg! Ik? Ja, eruit. Vlug. Foetsie. Dat kan je niet tegemaakt zeggen, Toosie. Ik ben je schoonvader. Ja, en ik heb schoon genoeg van je. Wacht, wacht, wacht, wacht. Eerst van een bolletje moet je inschenken. Rodda gaat zeker. Ja. Test u me natuurlijk? Ja. Ik begrijp, dat begrijp ik nog wel. Dat is dan voor het eerst. Hou oh, jij dan even buiten, vader als hier. Ik wou alleen maar aardig voor de wezen. Begripvol. Zodat ik misschien nog even mag blijven. En wie weet, ook nog uh, getrakteerd op een borreltje. Ik ga eens in de krant kijken. Ja, ja doe jij maar net op je neusbloed. bladeren, jij maar rustig in je kruintje. Midden in een, in een, in een, in een, in een crisis. Ja, ik zoek de sterren op. Ja, doe dat dan maar buiten als het donker is. Blijf lekker lang weg. Nou nou, nou, nou, nou, vertel. Ach, wat heb ik voor zin. Ja, het heb ook geen zin om de hele avond te blijven zitten met een bokkenpruiken, joh. Ik kook en ik schei ermee uit. Je kookt helemaal niet. Uit? Je bent nog niet eens begonnen. Even je klep dicht. Voedend ben ik. Hm. Op wie, Trees? Op mezelf. En op jou. En op, op iedereen. Ja, maar waarom dan wel? Omdat ik wel gek lijk. Achterlijk ben ik. Ik ben niet goed met mijn hoofd. Ja, nou weten we het wel. Stil lang. Waarom, wijfie? Nou. De hele dag loop ik Andermans rotzooi op te ruimen in Andermans Huis. Ja. Hier, moet je mijn handen eens kijken, rood en vol kloven. Kom ik thuis hier, kan ik hier de troep opruimen. Ben ik daarmee klaar, mag ik gaan koken. Voor mij mag je best eerst koken en daarna de troep opruimen. Ik, ik word gek van iemand. Pa, ga naar weg of hou je mond. Ik stop er wel wat in. Jij ook nog een borreltje, toast? Ik doe het ook niet meer. Ik, ik heb pijn in mijn rug, pijn in mijn kop, pijn in mijn voeten. Ik kan er niet meer tegen. En ik doe het niet meer. Wat dan niet meer? Ik heb al mijn werkhuizen opgezegd. Hm? Huh? Wat heb je gedaan? Je hebt me wel verstaan. Ja. Jammer, ik, ik, ik, ik geloof het niet. Ja, daar heb je hebt je het werkhuis opgezegd. Waar moeten we nou van leven? Dat zoek jij er maar eens uit. Je bent toch de man in huis? Jij bent toch de kostwinner? Het Toos, wat ouwe wets. Je, ik heb mijn stalling. Precies. Dan leven we daar maar van. Dat kan niet, dat, dat levert niet genoeg op. Dan bedenk je maar wat anders. Voor mij ga, ga je het slechte pad weer op. Treu. Het kan me helemaal niet meer schelen, maar, maar ik maak nergens meer schoon. Ach, maar schat, die stalling is een zakcentje. Een paar geiltjes voor. voor. voor. de kroeg. Voor de leuke dingen in het leven. Maar ik heb geen leuke dingen in mijn leven. Ach, je hebt toch genoeg, maar je wilt ze niet zien? Nee. Ik heb een nieuwe bril nodig, nou goed. Die kunnen we dan niet betalen, want ik heb geen geld. Dan zoek je maar een baan. Ah. Jij hebt van je leven nog niet je handen uit je mouwen gestoken. Oh. Nee, nee. Altijd de makkelijke dingen gedaan. Ja Wait. hoor, want Trace verdient ze toch wel. Trace gaat wel weer het werken. Nou mooi niet, ik doe het niet meer. Heb ik de makkelijke dingen gedaan? Ja. Is dat zo? Ja. Is het mijn schuld weer? Ja. Nou, zijn we eruit? Als jij dat denkt, Trace. Dan heb je maar nooit goed begrepen. Als je maar een nul vindt en een niks... Daar stap ik gewoon uit. Heb je nou je zin? Ja. Trees. Nee. Ik ga naar bed. En ik kom er vanochtend niet meer af. Mm. Zeg, Harry. Ja, meneer. Kun jij een beetje koken? Ah. Ah. Lekker. Heerlijk was het. Echt waar. Hoe lang uh, moest dat nou ook alweer? Vier minuten. In kokend water? Ja, met een beetje zout. En dan heb je een eitje? Inderdaad. Zeg, dat ze me dat nooit hebben verteld. Ik dacht dat het zo uit een kip kwam. Nee, nee, dan zou je eerst een kip moeten koken. O, kent het ook? Het is allemaal waar. Ik zou je voor deze keer geloven maar, uh, want ik heb het net geproefd. Ja, van de sterren bedoel ik. Hier, hier, hier. Hier, moet je kijken. Voor de stier kwamen er wolken aan de horizon. Ja. Nou, en Threes is een maagd. Als je me nou belazert. Ik geloof het niet. Wat? Dat, dat Toos met het rijpel lijf, dat het een maagd zou zijn. Ja hoor, ik ben het ook. Nee, ja. Ja hoor, de hele familie maagd. Er zit mijn jongen tussen. Waarom heb je met dat nooit verteld? Nou, waarschijnlijk weet hij dat niet. Waarschijnlijk, hoe, hoe kan dat nou? Wat? Als Toos je maagd is en hij weet dat niet. Hoe, betreend, hoe, uh, hoe zit het dan? Nou, de, kan, de, ja, dat hij dat, dat, dat van jou niet weet, daar kan ik inkomen. Ik heb er zelf ook geen behoefte aan. aan die onsmakelijke praatjes van je maar, maar tosi. Ja, ik weet niet waar u het over hebt, maar ik heb het over de sterrenbeelden. Oh. En dat van Trace is maagd. Want die is in september geboren, net als ik. Oh, nee, nee, dan had ik even een andere zin erop. En dat klopt dus allemaal wat er staat. Ja, nee... Nee, wacht eens even. Daar klopt geen moord van. Jawel. Nee, als Trees een maagd is, dan zou ze vandaag een oude kennis ontmoeten. Een oude kennis. Dat staat er. Ja, maar er staat nog meer. Luister, hier. Uh, vandaag treft u een oude vriend. Ja. Deze ontmoeting heeft prettige gevolgen. Nou. Pas wel op, maagd. Wie? En zoek vandaag geen ruzie, alsjeblieft. Trees heeft ruzie gezocht en gekregen. En jij dan? Ik heb die oude kennis ontmoet. Maar geen ruzie gekregen! Nee, nou, ja, dat heb ik ook niet gezocht. Ik was gewaarschuwd. En als Trace het had geweten, had ze ook een dag gewacht. Het staat er allemaal, in de sterren. Maar baard heet dat. Ken toeval, Trace! Nou, toeval! Ken... Toeval, ken ook van niet. Wat is uw sterrenbeeld? Heb hè? Weet ik veel. Kies er maar uh, een leuke uit. Als er maar geen maag is. Dat durf ik tegen niemand te zeggen. Ik ben maagd. Uh, wacht nou eens even. Wanneer ben u geboren? Hè? Huh? Ja, wanneer? Uh, uh, ja, mijn moeder heeft het te krijgen. Uh, eind oktober. Ze... Nou, dan ben u even uh, kijken. Een uh, schorpioen. Uh, Meen je dit nou? nou ja, hier. Well, Staat er wat. Staat er wat bij? Hier, schorpioen. Bij mij, een oh, schorpioen. dag. Overal om u heen heerst onmin. Maar u heeft er geen weet van. Een schorpioen. Een dag om geld uit te geven. Oh, nou. <laughs> Alles, dat is prachtig. En het klopt als een bus. Ja, nou, uh, zou ik wel denken, ja. Behalve één ding dan. Ik moet nog geld uitgeven. Maar waar? Alles is dicht. Ja, nee. Behalve het café. <laughs> Oude reis, hey, daarbij. Ja, ja, ja, ja, je weet ja, ja, je wel, hè? Ah, nou. je schorpioenen <laughs> en je maagd. Als u nou toch geld uit gaat geven, ik bedoel, uh, uh, zal ik niet even meelopen? Nee, nee, doe dat maar niet. Je mag vandaag een visie krijgen. <laughs> Eh, goedemorgen. Oh. Morgen. <laughs> Morgen. kraken, Wat zie je eruit? Slecht geslapen. Dat is logisch. Dat is een zagraanig vijf. Hier? Slecht geslapen. In de stalling. Ik ben niet thuis geweest. Waarom niet? Omdat ik mij niet wens te laten beledigen. Zelfs niet door Trees. Kom nou op. Doe gezond, Peek. Je hebt je ruzie gaat so Zo so wat? Zo wat? Overal is wel eens ruzie. Dit was geen ruzie, ouwe. Zij vond mij een nul. Een niks, dat is heel wat anders. Ik heb nu geen behoefte meer om thuis te wezen. Nee, ik heb geen thuis meer. Oh nee? Nou, je mens mag af en toe toch wel eens te ware, zeg ik je zeggen? Maar je, hoe lang moet, je dat, moet dat toch duren? Geen idee. Maar je zit hier zonder verskoning, zonder stroomend water. Ja, langs de muur. Maar dat is toch alles? Dat hou je nooit uit. Nou, reken maar. Ik ben gekrenkbaar. Diep in mijn eigen ben ik gekrenkbaar. Ja, oh, dat komt dan. Toos het er vast, van. Ze gaat ook wel weer aan het werk. Ze uh. krijgt geen twee minuten stil, dus Je kent haar toch? Nee, uh. ik ken haar niet meer. Morgen. Alsjeblieft heb je een met, oh, met Harry. De profeet van oud-west. Zeg, weet je dat het echt klopt, jongen? Van die sterren? Maar dan draag je aan regenjas. Voor als het regent. Hoezo? Hoezo? Anders word je nat. Het is 22 graden. stralend weer. Ja, maar vanmorgen zeiden mijn sterren... In ieders leven valt wel eens een bui. Dus heb ik voor alle zekerheid maar mijn mantel aangetrokken. Je gaat er niet weer beginnen over die sterren, hoop ik, hè? Maar dat is juist hartstikke goed, jongen. Uh, uh, zeg haar uh, dinges. Uh, wat staat er over Toos? Toos Threes. is ook een maagd. Trouwens, wist je dat, jongen? Wist je dat voor Toos? Trees! Dus die mag ook wel aan de regenkapje denken? Ja, maar je kan het ook altijd bekijken dat ze zeggen... Nou, is dit je... maar of niet? Hm. Ik wil er niks meer over die sterren horen en dat mens heet... Hoe weet jij dat nou? Je kent er nog reis meer. Ga je weg? Ga je mijn stalling uit? Mag ik je alsjeblieft helpen herinneren dat dit mijn pand is? En dat ik het wel goed vind dat je hier ja. je nering houdt? En wil je wel niet vergeten dat mijn fiets hier staat? Oh, Oké, okay, het is wel goed. Ik ga wel weg. Waar ga jij heen? Koffie drinken. Betoon? Nee! Nou, laat hem ook maar gaan. Ik heb het even moeilijk. Dan ja. zitten we te krampen. Nou, kom op in die sterren. Wat staat er voor mij aan? Nou, dat is heel interessant voor u. Want er staat dat u een grote som geld kunt verwachten. Oh, ja? Ja. De, ja, dat is logisch. Het is daarna van de maand, wij komen komt eraf? Je moet het je niet zo aantrekken, Peek. Zo te horen was Trace gewoon over de toeren. En ze had natuurlijk gelijk dat ze genoeg had van dat gebeurde hele dag. Ik, ik, ik wil er niet meer van horen. Ach, nou, dat zou moeilijk gaan, jongen. Je hebt me net alles verteld. <lacht> Nog een koffie verkeerd? Ja, graag. Nou, en dan kan ik kan het natuurlijk mijn mening niet voor me houden. Nee, tuurlijk. En ik, ik, ik, ik heb ook het gevoel dat ik alles bij jou kwijt kan. Ja hoor, bij Ali kan je alles kwijt. Als ik aan mijn vader van bezwaren denk... <lacht> Dan heb ik er niet nergens getrek, maar in. Nou, drink dan nou maar een bak. En denk er niet meer aan. Het zal allemaal wel goed komen. We vinden wel een oplossing en ondertussen zit jij gezellig hier. Hé, oh, ja. hey, kijk nou. Eens. Moet je eens kijken, Dresdrit. Huh? Moet je kijken. Huh? Pink zit bij Ali. Verrek, ja. Z zullen we niet even gezellig naar binnen? Nee, nee, nee. Ja, als kijken. Dat wil hij niet hebben. Wij gaan gewoon naar Toon. Hij, hij heeft het anders wel gezellig. K kijk, ik zie hem lachen. Die Ali, dat is een gezellig vijf. Altijd gevonden. Dat uh -huh. <laughs> is een uh, gezellig wijf. Z zullen we niet echt even, heel even? Huh? Uh, uh, uh, nee, nee, wij gaan naar Toon. Pana Koek. Mm -hmm. Ben ik weer niet thuis geweest? Nee. Duurt nou drie dagen zo? Ja. Legt elke nacht in de fietsenstalling. Vind je dat nou niet zielig voor hem? Nee. Nou ja, een beetje. Zouden ze je niet missen op je werk? Ik heb op tijd opgezicht. Toch wel moeilijk, hè? Hoe moet het nou met de centjes? Het doen me een nou lolpa en ga ergens anders zeuren. Zo. Nou moet je het doen, Trace. Vandaag is de dag. Voor wat? Om het goed te maken met Peek. Luister. Maagd, vandaag is het een goede dag om beslissingen te nemen. Ook komt u een goede bekende tegen. Alweer? Begrijp je dat dan niet? Die bekende, dat is Peek. En die beslissing. Ja, het is goed, Harry. Als iemand iets goed te maken hebt, dan is het peek wel. Ik blijf hier rustig zitten en ik wacht op zijn beslissing. Ja, maar dat weet hij toch niet? Hij wil ons hier niet bezien, hij wil ons niet bezien. Er zit godganselijke dag bij Ali in de koffieshop. Dus hoe moet hij er nou komen? dat je wacht? Ja, ga zingen. Uh, uh, moeten we nou? Weet ik veel. Uh, laten we nou maar even gaan. Ja, ja, dat lijkt me een goede beslissing. Maar het stond er ook in je sterren. Je moet het er gewoon vertellen, Peek. Ja, ik, ik, ik moet er nog even over nadenken. We hebben er nou al zo lang over nagedacht. Ja. We moeten gewoon de knoop doorhakken. Ik wil het graag. Echt. Ik, ik, ik wil het er niet zeggen. Ik... ik ik kan het niet. Het is de beste oplossing. Trace zal ook opgelucht zijn als het hoort. Ja? Nee, ik vind het moeilijk. Ja, jij vindt alles moeilijk. Maar als we iets spontaan hebben bedacht, dan moeten we het doen ja, ook. Ja, ja, ja, je bent lief, Ali. Oh, Liefde maar... alleen is niet genoeg. Dat zou jij onderhandig moeten weten. Hé, hey, kijk eens, wacht eens even. Huh? Kijk nou, hij zit er weer met Ali. Wat is dat toch, een prachmeisje? Hé, hey, hallo! Hallo! Wat is er nou? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik dacht uh, even dat ik een goede bekende zag, maar dat was niet zo. Die komt wel, die goede bekende. En de centen komen ook nog wel. De dag is ja. nog lang. Moet je nou eens kijken? Ja. Hoe, verrek? Ze geeft hem een zoen. Hallo? Dat mens, dat. Dat mens geeft mij zoen een zoen. Nou in. Nou in, nou in. Begrijp je dat dan niet? Waarom is die jongen nooit niet thuis? Waarom zit hij al die dagen in die koffieshop? Omdat hij ruzie heeft met Trace. Ook? Ja, maar uh, u u denkt toch niet... Dan? ...dat hij dat... iets heeft met Ali? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is een gevaarlijke vrouw. Een moordvijf, maar een gevaarlijke vrouw. Zijnlijk een hele ge gevaarlijke vrouw. Kijk maar naar Toon. Daar is ze toch vanaf? Ja, dat precies. Daar zoekt ze een ander. Nee. Nee, niet, Peek. Wat? Kom op, wat zijn stil? De deur op een het even mij. Begrijp je? Begrijp je dat ik het moeilijk vind, Aal, om het aan traes te vertellen? Juist omdat het ons plan is. Het is een goed plan. En jij bent van je probleem af. En dan zit jij met het probleem. Wel, nee. Ik weet zeker dat wij het samen heel goed kunnen vinden. Sst. het stil, snuif, Oh, dat denk ik. Hoor je nou? Hoor je? Hoor je nou? Ze hebben het zelf gezegd. Ja, het begint er wel op te lijken, ja. Maar, maar de sterren... Wat nou sterren? Daar klopt toch allemaal niks maar van de gauwe over jou? Dit is het, dit, dit is het echte leven. Nou, dan kijk hier. Dat moet je helemaal zelf doen. Kom op, we gaan doos halen. Waarom? Omdat ze hier moet komen en Pete mee moet nemen. Voor het te laat is. Wat kan u dat nou schelen? Misschien houdt Peek wel van er. Nee, nee, nee, oliebol. Je mij mijn jongen kennen. Wat moet ik hier, pa? Waar gaan we nou naartoe? Nergens. Stil maar, we zijn er al. De koffieshop. Van Ali. We gaan naar binnen. Want dan moet hier het een en ander recht worden gezet. Goedemiddag. Trace. Pa, wat is dit? Even stil, Therese. Peek, dit heeft lang genoeg geduurd. Mij naar huis, Hoppie. Nee, pa. Jawel, jij hebt er spaard van. Trace hebt er spaard van en we gaan naar huis. Hop, ik heb het eet. Nou. Oh, meneer De breker, ik kan nu niet terug. Ik, uh... Zeg het nou maar, Peek. Uh, Trace, Ali en ik hebben je iets te vertellen. Want uh, we hebben samen oh, iets... Oh, heren, houd uw oren dicht. We, we, we, we hebben samen iets bedacht, eigenlijk. Wat is dit, Peek? Ik vind het moeilijk om het je te zeggen, want ik wil je niet weer op stand jagen, maar... Ali en ik, we hebben een baantje voor je. Pff, ach, Trace, de koffieshop loopt gewoon hartstikke goed. En ik zou het gewoon leuk vinden als je mij een paar dagen in de week kwam helpen. Ja, niet dat je een baantje aan wil smeren, hoor. Maar het is gewoon hartstikke gezellig. Is dat alles? ja. Wat dacht jij dan? Nou, ik, ik wil jou wel even vertellen wat ik dacht. Uh, uh, uh, uh, uh, <laughs> Zou je dat nou wel doen? Nou, waarom niet? Ik weet wel wat hij dacht. Hé, hey, uh, Peek. Hé, hey, Trace, waar gaan jullie nou naartoe? We uh, gaan even weg, hoor. We hebben nog wat te bespreken. <slacht> <slacht> maar wat jij dacht, dat klopt dus niet. <laughs> nee, maar uh, <laughs> doet ze het nou? Trace? Ja, natuurlijk. Jongens, dat is weer dik voor de bakken tussen nee. Peek en Trace. En ik ben ook geholpen. Koppie koffie? koffie, ko hé? Hey. Mm, heb, ja. uh, heb je geen, heb je geen dingen? Nee, geen druppel. Oh, gelukkig. <laughs> Wat een opluchting. Opluchting? Heeft dat vind ik een ramp. Geen druppeltje drank om te vieren. Nee, van de sterren. Hoezo? Ze hadden toch gelijk. Je hebt geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. De rolverdeling, Piet Reumer was Peek de Breker, Tony Huurdeman, Trace zijn vrouw, Sako van der Made was Harry, Karin Bloemen, Ali en Johnny Kraakamp senior was Fokke. Technische realisatie, Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had, Hero Muller.